Volgens een ooggetuige pakte de orka de begeleidster van 40 bij haar middel... en sleurde haar mee het water in, waarna ze uiteindelijk verdronk. De vrouw zou al zijn overleden toen reddingswerkers bij het bad arriveerden. Volgens lokale media gebeurde het ongeluk vlak voordat er een show zou beginnen. Schaats- en sportcentrum De Uithof in Den Haag is afgelopen avond ontruimd geweest... vanwege een gesprongen ammoniakleiding... Op het moment van het lek waren er ongeveer 30 mensen in het complex. Twee mensen moesten behandeld worden door ambulancepersoneel. De toevoerwegen van en naar het sportcentrum werden uit voorzorg tijdelijk afgesloten. Iets voor middernacht wist de brandweer het lek te dichten. Rond het complex hing nog wel een tijd lang een sterke ammoniaklucht. Martina Sablikova heeft de gouden medaille gepakt op de Olympische 5 kilometer schaatsen. Het is de tweede gouden medaille die de Tsjechische op deze Spelen binnenhaalt. De Duitse Stefanie Beckert pakte het zilver en het brons was voor Clara Hughes uit Canada. De Nederlandse vrouwen Jorien Voorhuis en Elma de Vries werden tiende en 1e. Dan het weer, vannacht opnieuw regen, komende ochtend nog wat neerslag en smiddags overwegend droog. Temperatuur ligt tussen de 6 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij, jij beleeft het. het.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 I'm kind of bad. We're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 Alle fangen vor Freude an zu weiden. Wir grillen die Mamas kochen en hier saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mijn Haus am See. Orangen, Baumoblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch the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 We'll be